9 uur, Joris Stubinitski met het NOS-journaal. De Syrische Nationale Coalitie doet komende week mee... met de vredesbesprekingen in Zwitserland. Veel leden van de coalitie aarzelden om mee te praten. Ze zijn bang dat ze invloed verliezen in Syrië als het overleg mislukt. Ook het regime van president Assad doet mee met het overleg. Voor Assad is een machtswisseling onbespreekbaar. Maar dat is juist een voorwaarde van de Syrische oppositie. De lokale PVV-fracties in Den Haag en Almere... dienden de afgelopen vier jaar zeer veel moties in... waarvan maar weinig zijn aangenomen. Dat meldt Nieuwsuur vanavond. Raadsleden van andere partijen zeggen tegen het programma... dat ze de PVV'ers zien als weinig constructief. PVV-fractievoorzitter Van Dijk in Almere... zegt dat uit het onderzoek blijkt dat zijn fractie tegen de stroom oproeit. De nieuwe Egyptische grondwet is met een grote meerderheid aangenomen. Bij het referendum stemden ruim 98 van de kiezers voor. De opkomst lag op ruim 38 In de grondwet worden religieuze partijen als de moslimbroederschap verboden. De macht van het leger wordt uitgebreid. Vermoedelijk zal legerleider Sisi zich kandidaat stellen... voor het Egyptische presidentschap. In Istanbul is een demonstratie tegen nieuwe Turkse internetwetgeving... uitgelopen op gevechten met de politie... Agenten gebruikten traangas en waterkanonnen... om demonstranten op het Taximplein uit elkaar te drijven. De overheid wil meer controle op internet... en wil websites kunnen laten blokkeren... zonder dat een rechter zich ermee bemoeit. De ambassadeurs van de vrijheid zijn bekend. Het zijn singer-songwriter Douwe Bob, rapper Gers Pardoel en de rockband Kensington... Ze geven op 5 mei door heel Nederland optredens op bevrijdingsfestivals. Ook roepen ze bezoekers op om stil te staan bij vrijheid en onvrijheid in de wereld. Het weer, het blijft droog. Vannacht raakt het bewolkt en in het Zuidoosten valt soms wat regen. Ook morgen bewolkt en plaatselijk motregen. Het wordt dan 5 tot 8 graden. Na het weekend wordt het kouder. Dit was het NOS Journaal. NOS Maar we gaan snel even standjes halen op de velden. Pek tegen Vitesse, Richard van Waarden. Ruim een uur gevoetbald in Zwolle. Het staat nog altijd 1-1. Na 10 minuten stond die stand al op het bord. Nu balverlies van Leerdam. Kan dit een aanval worden van Pek over de as van het veld? Aardige actie van Thomas. Bal gaat naar de linkerkant. Het moet een goal worden. Nee, daar is het van der Heijden die zich nog voor het schot gooit. En dan in de rebound nog van Polen. Het blijft 1-1 voorlopig. Nog in de eerste helft Herenveen tegen Roda. Arman Afsaroklou. Ruim kwartier en de 1-0 voorsprong voor Herenveen door een goal van Hakim Ziek. En nu misschien 2-0 als er een hele goede paas in de diepte wordt gegeven op uh, Finn Bokasson. Maar die kan die bal niet halen op Van den Berg. Was het 1-0 en voor Herenveen en Roda heeft helemaal niks in te brengen tot nu toe. Is nog geen moment gevaarlijk geweest en de 1-0 voorsprong voor Herenveen is dus meer dan terecht. En in de tweede helft RKC tegen Groningen. Frank Wieluit. De 1-0 voor Groningen, kost niet door. Maar de bal wordt over de achterlijn gelopen. Groningen houdt daar slechts een hoek op uit aan uh, over het aardigste moment in de tweede helft. Dat was een bal die door Groningen dus vanaf het binnenkant zomaar leek te worden ingeleverd bij Opla Meij of Schep. Die gingen allebei naar de bal toe. Keken elkaar vervolgens aan. ...die de bal los van opost die voorgaf in de richting van de Leo. Maar die paas ligt net de juiste richting voor de Leo om hem binnen te kunnen tikken. Groningen veel sterker dan de RKT. 1-0 dus voor de gasten uit Groningen. Hell is closer now today. The sound is in my ears. I can't believe the things you say. They echo what I feel. Twisting the Factory met feels like heaven. Nou, heaven is er nog niet voor Vitesse, Richard. Nee, zeker niet. 1-1 e &E nog altijd in Zwolle. Het is wel een heerlijke wedstrijd hoor. Want er gebeurt veel. Er is veel strijd. En het golft ook aantrekkelijk op en neer. Nu is het weer een fase waarin de thuisploeg Pek Zwolle dus beter is. Twee nieuwe krachten ook nu binnen de lijnen. Zojuist gekomen bij Vitesse Labiat. Die we natuurlijk nog kennen van PSV. 20 jaar. Een aanvallende middenvelder. Staat onder contract bij Sporting Lissabon. Komt daar niet aan spelen toe. Heeft ook een conflict daar met de president. En door Vitesse is hij dus binnengehengeld in deze transferwindow. Chanturia er overigens af. De spits bij de Arnhemmers en ook bij Pek Zwolle. Een wissel, ook daar een aankoop van deze winter... Karagounis, Tananis, Karagounis, Een Griek. Afkomstig van Atronitos. De nummer drie in de Griekse competitie. Een aanvaller. En ook hij nu binnen de lijnen. 1-1 de stand. Vitesse heeft de bal. 67ste minuut. Leuk om naar te kijken. Vajnovic nu voor Vitesse. Bal breed naar Van der Heijden. Van der Heijden kan dan dribbelen. Want er is wel wat ruimte in de middencirkel. Combinatie nu met Prupper richting uh, Labiat. Die is natuurlijk handig met een bal. Speelt uh, de bal dan uh, niet goed uh, naar de linkerkant. Daar dacht hij dat Prupper zou Komen, maar het balletje was te scherp en via een voetan van, van Polen gaat uiteindelijk... nee, het is prupper geweest, de bal over de zijlijn. En dus krijgen we een ingooi voor Pek Zwolle. Daar staat nog altijd dezelfde van Polen, die de bal nu in zijn handen heeft. Kan vergooien, doet dat ook richting Fernandez. Die kopt door, dan is het Zwolle misschien weer in de snelle omschakeling. Maar Vitesse heeft de zaakjes achterin nu ook wat beter op orde. Laat niet zoveel ruimte meer, zeker als de middenvelders van Pek diep willen gaan spelen. En nu zit Piazon. Dat is belangrijker. Gaat richting het doel. Maar een goede ingreep van Mococcio. Dan ook een handige beweging. Ah, mooi om naar te kijken. Technisch vaardige speler is dat ook. Die Mococcio-combinatie nu met Thomas in het middenveld. In de middencirkel. En via Van Hintum heeft Peck het dan even moeilijk. Want er wordt gejaagd door Leerdam notabene. De rechtsback bij Vitesse. Diederik Boer lost dat goed op. Blijft rustig. Bal ligt nu naar de... aan de rechterkant. Hoog. Lang getrapt nu door Peck. Maar het is Vitesse dat opnieuw goed verdedigd. Nu via Van Aanholt. Dan is het uh, opnieuw via Pek Zwolle dat weer druk zet op, van, uh, op Veldhuizen. En zo is het uh, aantrekkelijk, is het leuk en gebeurt er veel zonder dat er overigens echt hele grote kansen zijn geweest. Maar nu weer Zwolle met Thomas. Wat doet de scheidsrechter? Want Thomas wordt gevloerd door Feyenoord. Hij laat doorspelen. Dan is het uh, Vitesse dat misschien weer kan overnemen. Maar de bal wordt achter de man gespeeld en dus is het tempo uit de aanval. Maar het uh, publiek hier in Zwolle dat gaat achter de thuisploeg staan heeft in de gaten dat het vanavond kan hier in Zwolle in het IJssel Delta Stadion na vier wedstrijden, hier thuiswedstrijden die niet werden gewonnen, kan het maar zo dat Peck eindelijk weer eens drie punten pakt in deze wedstrijd. 69 minuten gevoetbald, het staat 1-1. Bij RKC Groningen is het nog steeds 0-1 en we gaan naar Heerenveen Roda, Arman. En daar is het nog steeds 1-0. Maar Roda had op gelijke hoogte moeten komen. En misschien wel een voorsprong moeten nemen. Want er was opeens, paar minuten geleden... een reeks van 4-5 hoekschoppen aan de kant van de ploeg uit de Kerkraad. En die waren allemaal gevaarlijk. De eerste die leverde een enorme kans op voor Mitchell Paulussen. Die de bal vanaf een meter of 8 recht voor de goal van Noordveld op de schoen nam. En de bal keihard op de lat schoot. Die ging er dus niet in. En uit de corner die daar weer een gevolg van was... was het Bart Biemans, de centrale verdediger... die de bal van heel dichtbij op, het ho op zijn hoofd kreeg. Maar de bal toen recht naar voren kopte. Ja, en dan kan van Nortveld daar redding op brengen. Twee hele grote kansen dus voor Rode. Uit het niets. Want de ploeg uit Kerkrade speelt niet goed. Maar heeft wel wat zelfvertrouwen gekregen door die mogelijkheden. En gaat nu wat vaker in de avond met Huppert. Nu aan de rechterkant probeert Nemet te vinden. Maar Nemet komt te laat. Waardoor Nortveld, de doelman van Heerenveen, die bal makkelijk kan oppikken. Heerenveen dat na die goal van Ziek na ruim 10 minuten niet heel veel meer heeft gecreëerd. Nu misschien als Heerenveen de bal rustig achterin even rondspeelt via Otikba en Zomer. Die, uh, vandaag, uh, die twee staan vandaag centraal achterin. Zomer die uh, zoekt dan de opening. Maar hij uh, gaat toch nog even breed. Naar zijn uh, collega Kenny Othiekbouw. Thiekbouw dan weer naar Zomer. Het gaat heel vaak breed achterin bij Herenveen. Je zou toch willen dat ze iets vaker de diepe zoeken. Maar dat doet Zomer nu weer opnieuw niet. Hij gaat terug naar zijn doelman. Roda probeert Noordveld dan op te jagen via Mitchell Donald. En dan moet Noordveld de lange bal spelen. Die is niet eens zo slecht. Maar slagveer, de rechtsbuiten van Heerenveen kan die bal niet halen. Waardoor Roda weer aan een nieuwe aanval kan beginnen na 26 minuten. Roda staat nog wel achter tegen Heerenveen met 1-0. Even kijken of er in Waalwijk nog wat gebeurt. RKC Groningen, Frank Een Rode kaart voor Groningen-verdediger Hatenboer. Hichler twijfelde niet, althans hij nam wel even de tijd om te kijken... welke kleur die uiteindelijk tevoorschijn ging toveren. Voor de overtreding vond hij van Haseboer. Of op de aanvaller van RKC. Maar hij ontschiet spontaan even degene die daar uiteindelijk de aanvaller was. Volgens mij was het Schep die daar was. Of, uh, uh, uh, oh nee, het was Amieu die daar doorgelopen was. Over de, op de achterlijn, net buiten het maar Maakte Hatenboer daar uh, de overtreding. Hij ging, uh, met een, uh, hij ging behoorlijk hard erin. Maar hij ging voor de bal. En hij raakte uiteindelijk Amieu wel. Maar niet zo hard als Amieu voorkomen. Ik denk dat Dichtmer zich een feest heeft laten leiden voor het theater van de Fransman, want je kunt er een kaart voor geven, dan had ik een gele kaart gegeven. Hichmer gaf er rood voor. En dat geeft RKC alle kans nog. Met nog een kleine 20 minuten op de vlog in Waalwijk. Om terug te komen in de wedstrijd tegen Groningen. Want FC Groningen leidt nog altijd met 1-0. Maar stilt dus met 10 tegen de 11 van RKC. Paxvolle Vitesse, Richard. Ja, leuk nog steeds. 71ste minuut. Nu is het weer Vitesse dat de betere ploeg is. Het staat 1-1. Voorzet van Ibarra. Bal wordt weggehaald. Opgevangen door Pruppen. Die moet ineens schieten. Geblokt via Broers. En dan kan Zwolle eruit. Aan de linkerkant van het veld is die dit misschien een mogelijkheid. Via Thomas is of iets kwijt. Is Leerdam kwijt. Is Kasja niet kwijt. Het is Kasja die uiteindelijk de bal terugspeelt naar Veldhuizen. Maar dat was weer zo'n mogelijkheid voor de thuisploeg in de omschakeling. Ron Jans die aan de zijlijn het publiek nog een beetje opzweept. Het publiek dat achter de thuisploeg staat natuurlijk. Want Zwolle is niet verwend geweest de afgelopen maanden. Acht wedstrijden al niet gewonnen. Vier thuiswedstrijden niet gewonnen. De laatste vier. En dus hunkert het publiek eindelijk weer eens naar een Zegen. Maar Vitesse heeft natuurlijk veel individuele kwaliteiten. Met Piazon, met de kleine Atsu. Daar is hij weer. Gaat de diepte in. op gebied. Wie meldt zich voorin? Dat is Pruppen. Bal wordt voorgezet. En dan is het volgens mij Broerse die hem als laatste raakt. Inderdaad. En scheidsrechter Liesveld zegt ook het is een corner voor Vitesse. De zesde voor de Arnhemse club in deze wedstrijd. Vitesse dat goed begon in de tweede helft. Daarna kwam Zwolle weer sterk terug. En nu ligt het initiatief weer in handen van Vitesse. Gedeeld komt oplopen lopen met Ajax. Maar gaat het weer punten morsen in deze wedstrijd? De kopbal van Kasia uit de corner is niet echt gevaarlijk. Meters naast de doel van Boer. En dus heeft Zwolle weer wat lucht in de 73ste minuut. Heel snel al vielen in deze leuke aantrekkelijke wedstrijd. De doelpunten na 3 minuten. Atsu na tien minuten. Fernandez en diezelfde Kion Fernandez gaat er nu af. Wordt gewisseld door Ron Jans. En het is Fred Benson oudspeler ook nog van Vitesse die klaar staat om de laatste 18 minuten van deze wedstrijd misschien nog wel een doelpunt te maken voor Zwolle. 1-1 voorlopig, maar er kan echt nog van alles gebeuren. Some nights I stay up, cashing in my bed. Some I call it a drum. Some nights I wish the could build a castle. Some nights I wish they just fall off. But I still wake up, I still see oh ik still not sure what I stand Arman of daar komt Roda langs Het is 1-1. Het is een spits die de goal maakt. Nemet die zijn achtste van het seizoen maakt. Het zat er al een beetje aan te komen omdat Heerenveen steeds verder achter, uh, achterin gedrongen werd. En Roda steeds meer ging aanvallen. resulteerde al in twee kansen dus. Maar nu de goal van Nemet. na een goede actie van Hupperts aan de rechterkant. Die kwam in een strakke goede voorzet die door Nemet goed werd binnengelopen achter Noordveld. 1-1 dus. Oh. is een Met Sum Nights. Een onverwachte treffer van Roda. Althans, voor mij wel, Arman. Nou, voor mij niet helemaal, Ronald, bij een 1-1 stand. Omdat nou ja, na een kwartier, waar, het eerste kwartier waarin Heerenveen beter was... was er één hoeschop voor Roda. En dan zie je maar hoeveel er kan veranderen door één moment. Want die eerste hoeschop was een beetje de katalysator van het omkeren van deze wedstrijd. Van een soort kantelmoment kan je het eigenlijk noemen. Want vanaf dat moment is Roda beter gaan spelen. En heb ik van Heerenveen heel weinig meer gezien. En dat resulteerde dus een paar minuten geleden in die terechte gelijkmaker... van Christian met de spits na een aardige actie van Guus Hupperts... die blauw in het strafschopgebied kreeg en hem dan slim doortikte op Nemeth, die net voor zijn centrale verdediger, voor zijn tegenstander... Otiekba de bal nog kon verlengen. En die bal dus in de goal verlengde 1-1. Als er een vrije trap nu genomen mag worden door Rode JC. Rode dat in deze fase van de wedstrijd ook het meeste balbezit heeft. Met Kees Luijks nu rond de middencirkel. Luijks die dan de opening zoekt. Die vindt bij zijn centrale verdediger collega Bart Biemans. Biemans die gaat naar links waar Mitchell Paulussen nu staat. Of Montijn is het Paulussen die... Op papier links buiten staat. Die gaat heel vaak naar de as van het veld. Waar die nu ook weer te vinden is. Maar de bal gaat naar de buitenkant. Naar links waar, uh, Sucu, waar Sucuini nu de bal heeft. Die bal dan speelt op nee met het doelpunt te maken. Die met twee Heerenveen spelers te maken krijgt. Daar niet doorheen komt. En dan misschien wat ruimte voor Heerenveen. Als uh, Ziyech snel is. Aan de linkerkant gaat Basadjogolo weg. Die krijgt dan niet de bal. Wat een slechte pas van uh, Ziek, Die de bal uh, meters te ver te hard ook speelt voor Jagol om die bal te halen. Gaat dus over de achterlijn. En Kuto, de Poolse doelman van Roda JC... die mag dan de doeltrap nemen met nog 10 minuten te gaan... in die eerste helft. De 1-1 stand en die is dus eigenlijk wel terecht. En ik ben dan benieuwd wie na dat half uur... waarin het eerste half uur Herenveen dus beter was... het tweede half uur Roda... wie nu de bovenhand gaat krijgen in deze wedstrijd. Die gemiste strafschop van Pierson kan wel eens heel duur zijn... Richard van Maden. Zo so is het. 78ste minuut nog altijd 1-1. De bal was heel slecht ingeschoten door Piazon. Nu een aardige aanval via Prupper. Veinovic, Ibarra, rechterkant van het veld. En daar staat Boer op de goede plek. Ook geen goede voorzet trouwens, hoor. Van Ibarra. Vitesse heeft wel veel balbezit in de tweede helft. Maar doet er eigenlijk te weinig mee. Dwingt te weinig af. En een conclusie is toch ook dat Vitesse er niet in slaagt om in deze wedstrijd te domineren. Zoals ze dat zo vaak deed in de eerste seizoenshelft. Swolle biedt prima partij, maar levert de bal nu in. Kan Prupper hem binnenhouden? Het is Broerse die met een sliding de bal over de zijlijn speelt. En dus een ingooi voor Vitesse. In de, even kijken. 78ste minuut. 12 nog te gaan dus. 1-1 de stand. En Prupper heeft inmiddels gegooid naar uh, Ibarra. Korte combinatie met Atsu. Die raakt de bal dan kwijt. Leerdam heeft hem ook niet. Maar nu toch wel weer. Omdat Swolle inlevert. Met uh, Karagounis. De Griek zojuist ingevallen. Leerdam prutst dan een beetje daar. Aan de rechterkant in een kleine ruimte. En wat zegt Liesveld dan? Vrije trap voor Pek Swolle. Het publiek staat er hier Duidelijk achter het publiek. Dat wil graag. En Zwolle dat voetbalt ook bij Vlagen best wel heel erg aardig. Maar heeft ook in de tweede helft wel meer dan Vitesse. Maar ook niet zo heel erg veel kansen gekregen op een doelpunt. 79 minuten. En Boer de keeper van Zwolle. Trapt de bal ver. Richting wie? Richting Fernandez. De eenzame spits. De man ook die de goal maakte voor Zwolle in deze wedstrijd. En gebaren nu weer. Drukke gebaren aan de zijlijn van Ron Jans. Die zijn verdedigers richting de middenlijn dirigeert, maar Vitesse heeft de bal met Leerdam. Dan is het van der Heide die wordt meteen afgejaagd door twee mensen van Zwolle. Leerdam paast de bal terug van uh, achteruit naar nog een keer een station achteruit en Kasia levert dan weer in bij Veldhuizen die vervolgens opent naar de linkerkant. Dat kan iets opleveren voor Vitesse met Van Anholt die heeft veel snelheid. Prikt de bal daar goed tussendoor bij Labiat is dat buitenspel? Nee zegt de grensrechter. Het spel gaat dus door maar van Polen en van der Werf die uh, verdedigen daar goed. Samen Zwolle, maar dan toch weer balverlies en een ingooi denk ik is dat. Even kijken, even spieken aan de overkant. Wat is daar precies gebeurd in dat duel met Van der, Welf, Van der Werf en Piazon en Labiat. Het is Labiat die hem als ra laatste raakt. En dus krijgen we een ingooi voor Pek Zwolle. In de tachtigste minuut, 1-1 in Zwolle, nog altijd. Ja, RKC Groningen, Frank Wielaert. Penalty voor RKC na twee hensballen op rij op een voorzet van Braber. De eerste keer wordt die bal tegengehouden door de hand van Kappelhof. Dat ziet Higgler niet. De tweede keer wordt hij tegengehouden door Kieftebel. Dat ziet uiteindelijk Higgler wel. En achter de bal staat nu Snow. Want de normaal gesproken penaltynemer Duits heeft zijn laatste penalty gemist. En dus staat Snow nu achter de bal om de penalty te nemen. De 1-1 te maken voor de rest tegen die 10 members van FV Groningen staat er nu in ieder geval op een punt. En uh, dankzij die raten van Snow zijn er nog 9 minuten spelen. Heerenveen, Rode J.C., Arman Afsarotloeg. Hier nog acht minuten te gaan in de eerste helft. Bij een 1-1 stand is een terechte tussenstand ook. Omdat beide ploegen eigenlijk niet zo heel goed spelen ook. En beide ploegen nou ja, een kwartier lang de betere zijn geweest. Nu ook in de 37 e minuut heeft Roda nu het meeste bal bezit. Heerenveen valt dan toch wel het meest tegen hoor, van deze twee ploegen. Omdat Heerenveen natuurlijk ook hoger staat op de ranglijst dan rode J.C. Dus mag je toch wel iets verwachten van de ploeg van Marco van Basten. Ik heb eigenlijk maar één goede actie gezien van Heerenveen. Dat levert ook gelijk een doelpunt. ...op van Ziek, Maar ja, eerlijk en eerlijk... ...dat doelpunt kwam ook tot stand door een fout bij Roda ...door wat nonchalant uitverdedigen van Anuar Kali. Wel goed afgemaakt door Ziek moet ik daarbij wel zeggen. Heerenveen mag nu ingooien aan de rechterkant... ...via Van de rechtsback ...die daar even de tijd voor neemt... ...doet hij vooral omdat er niemand vrij loopt. Nu dan wel Joey van den Berg, de aanvoerder van Heerenveen... ...gaat langs twee Roda verdedigers wil ik zeggen... Maar daar zit toch nog een voetje van Donald tussen. Herenveen neemt wel weer over, maar dat is van korte duur, want daar is Roda weer. Maar Herenveen flipperkastvoetbal in deze fase. Herenveen nu dan wel met Ziek en dan is er even wat ruimte. Ziek naar de linkerkant naar Basja die trekt naar binnen, wil schieten, maar nee speelt af op Ziek. Ziek tegenover Hubbards. Huberts. Ziek nog altijd probeert een slim steekballetje op Basja maar dat haalt hij niet goed uh, daartussen gezeten door Sutjuin en dan is daar uh, Huberts aan de rechterkant voor Roda die dan misschien aan een counter kan beginnen, maar die counter die wordt gesmoord door de de Herenveen uh, verdedigers. Herenveen dat nu de bal de bal heeft met Van aanolt aan de rechterkant. Er komt iets meer leven in deze wedstrijd nu. Van aanolt rond de middenlijn. Maar krijgt al snel te maken met twee spelers van Roda. Waardoor hij niet zo snel naar voren kan als hij misschien wel zou willen. Heerenveen heeft nog wel de bal. Met nu Otikba. Speelt even in op de Roon, De Roon, Otikba. Allemaal 10 meter voor de middenlijn. Nog op de eigen helft, dus nog van Heerenveen. Speelt Heerenveen achterin. De bal nog steeds een beetje rond. Met nog 6 minuten te gaan in die eerste helft. Ik weet niet of we nog iets spannends gaan beleven in de slotfase van die eerste helft. Nu dan misschien na een goede paas naar Basha Djugol aan de linkerkant. Die de bal heeft aan de rand van het strafgebied. De voorzet ook geeft. En dan de goal, nee. Want Finn Bogasson kan de bal dan net niet goed raken. De bal gaat over de achterlijn. Het is alleen een doeltrap. Het is Roda, mag de doeltrap gaan nemen. 5 minuten nog tot de rust. En 1-1 bij Heerenveen Roda. Yourself go. You got to let yourself go Chris Berry en Perkisset. We gaan naar Richard van de Maden bij Peck Zwolle, Vitesse. Ja, Vitesse wacht altijd tot de laatste vijf minuten hè, met winnen. Ze hebben vaak toegeslagen Ronald in inderdaad de slotfase van een wedstrijd. Maar het staat nog altijd 1-1 en ik ben er een beetje bang voor dat uh, Vitesse daar dit keer niet in slaagt om nog een doelpunt te maken. Want de beste kansen zijn gewoon geweest voor Zwolle in deze wedstrijd. Vitesse heeft niet zo gek veel afgedwongen. Zojuist een minuut of drie geleden een prima schot. Nog van een meter of twintig van Van Aanholt. Ging rakelingsnaast. naast. Maar het is toch pek dat behoorlijk wat goede mogelijkheden heeft gehad. Niet echt de hele goede uitgespeelde kansen. Maar in de tweede helft. Op basis ook van het veldspel misschien wel in de tweede helft. Een overwinning zou verdienen. Het is in elk geval goed uit de winterstop gekomen. Want de klat zat er natuurlijk goed in in 2013. In de laatste drie, vier maanden. De training. Kamp heeft ze misschien wel goed gedaan in het verre Zuid-Afrika. En een conclusie mag ook zijn na deze wedstrijd. Inmiddels in de 87ste minuut aanbeland. Dat Vitesse, gedeeld koploper, in elk geval niet zijn niveau haalt van de eerste seizoenshelft. De laatste wedstrijd was al niet best in Almelo tegen Irak. Les 2-2. En het lijkt nu opnieuw uit te draaien op een gelijkspel voor Vitesse. Wat kan Pek Wolle nog met invaller Benson Legt de bal terug naar Van Polen. Van Polen aan de rechterkant gaat binnen door. Door. Zet de aanval op met opnieuw Benzon. Benzon gaat het strafschopgebied in. Wordt uh, goed geschaduwd daar. En naar buiten gedrongen door Van der Heijden. En dan via diezelfde Van der Heijden gaat de bal met een boogje over de achterlijn. En kruipt het publiek. Het fanatieke thuispubliek hier in Zwolle nog één keer achter Pek. Pek dat zojuist ook heeft gewisseld. Drost naar de kant. Mustafa Saimak erin voor de laatste minuten. Twee keer gewisseld dus door Ron Jans. Benzon erbij. Saimak erin. En ook natuurlijk natuurlijk Caragoen is. Dus in totaal drie. Dan de corner. Die wordt getrapt en dan gekopt door volgens mij van der Werf. Nee, het is Broersen. Raken links langs de paal. Weer een goede kans voor Peck in de 89ste minuut. We spelen nog wel even. Ik denk dat er nog wel een... Een paar minuten extra tijd bijkomen. Het staat 1-1. Moet bijna rust zijn in Herenveen, Arman. Een minuutje extra tijd met Herenveen aan de aanval via Ziek de maken. Die weer wil gaan schieten, maar dat niet kan, omdat die het wordt door twee roda verdedigen. Zieck dan uh, nu naar de rechterkant uh, waar Van Aanholt mee is opgekomen. Van Aanholt die dan de voorzet geeft en kan daar dan niemand koppen? Nee, want die voorzet die is niet goed. Maar afvallende bal is misschien voor Herenveen. Nee, want Zieck kan daar niet aankomen, waardoor Roda hoopt uit te verdedigen. En dan lijkt Vink Bogas om een vrije doortrocht te krijgen, omdat Kali de bal verspeelt, maar er wordt een overtreding. Gemaakt door Finn Bogasson, oordeelt scheidsrechter Van Boekel... op Kali in die 1 minuut extra tijd. Maar we gaan naar Richard van der Maden. Vitesse doet het toch weer in de slotfase. En het is Patrick van Anolt. Die zijn shirt uitgooit. Dat levert hem geel op. Maar belangrijk vindt hij dat niet. Hij gaat richting het fanatieke uitvak. Vitesse komt in de 90ste minuut op 1-2. En het is Patrick van Anolt. Die ook in Almelo in de laatste wedstrijd van 2013 scoorde... En het nu ook weer doet. Maar dit is een hele, hele belangrijke in de race om de titel. Want Vitesse blijft meedoen om het kampioenschap van Nederland. Als het tenminste zo blijft. En ik denk dat Pekswolle nu geknakt is. Nog eens kijken naar die aanval die goed wordt opgezet aan de linkerkant van het veld. En dan is het van Arnold voor hem de credits. Die die bal goed aanneemt. Binnendoor gaat. Twee verdedigers kwijt is. En dan in de lange hoek. Boer zit er nog even aan. Maar de bal verdwijnt laag in de touwen. En zo is het dus... Uh... 1-2 in de negentigste minuut geworden. Zijn vierde goal van dit seizoen. Patrick van Aanhold maakt 1-2. En dan gaan we de blessuretijd in. Van deze wedstrijd die zo leuk begon. Die zo goed begon ook. Met prima veldspel van Vitesse. Het werd 1-0 via Atsu. Het werd snel 1-1. In de eerste goede aanval van Peck Swolle. Doelpunt van Fernandez. Toen de gemiste strafschop van Piazon. Boer stond op de goede plek. En daarna was het leuk aan beide kanten. En is het nu cliché met een. Een ruime kans weer voor Peck Zwolle. Maar toch een aantal meters naast. Dit had nog de 2-2 kunnen zijn. De pol op het middenveld van Peck Zwolle. Klisch schiet de bal. Meters naast de doel van Veldhuizen. Twee minuten geleden die kopkans voor Broersen. Ja, dat zijn dan toch mogelijkheden voor Peck. Dat als grote probleem had in 2013. Het maken van doelpunten. Dat schort eraan. Ik kijk naar het gezicht van Theo Jansen. Geblesseerd nog altijd. En hij kijkt toe in spanning natuurlijk. Want Vitesse, zijn Vitesse staat voor in de slotfase met 2-1. Door die hele belangrijke goal waarschijnlijk van Patrick van Aanholt. 91 minuten en een klein beetje gespeeld. Hoeveel minuten extra zijn er gekomen? Ik weet het eigenlijk niet. Pek heeft de bal op het middenveld met Klisch. Kopbal gaat naar voren. Natuurlijk richting Broeze. Maar dan zit Vijnhoefiets daar weer heel goed tussen met een been. En kan Vitesse weer naar voren. Hoge bal richting Piazon. Goed verdedigd door Van der Werf namens Zwolle. En dan is het Boer met een ha, technisch hoogstandje. Die passeert daar heel handig Piazon. Zon. bal dan weer voor zijn linkervoet en dan met een lange haal naar voren. Opgevangen door opnieuw Vitesse aan de rechterkant nu van het veld. Controleren, Prupper voorzet, weggekopt Broerse. Nog een keer Vitesse, nee het is Saimak met een balletje terug. Dan via Van Polen, nog een keer weer een lange bal richting de middencirkel. Pek houdt de bal vast via Benzon. Dan gaat het naar de rechterkant, daar staat Van Polen. Van Polen moet ook naar voren, maar... Vitesse geeft alles in de slotfase. Natuurlijk om de drie punten mee te nemen naar Arnhem. Lang kan het niet meer zijn. Ik kijk naar Liesveld. Die maakt nog geen aanstalt om er een eind aan te maken. Bal gaat diep richting Piazon. De topscorer die hard heeft gewerkt. Niet heel erg gelukkig heeft gespeeld. Strafschop natuurlijk gemist. Maar uiteindelijk is het waarschijnlijk niet fataal. Of Peck moet toch nog toeslaan in de laatste minuten. Het kan natuurlijk nog altijd. Klieg op het middenveld. Stuurt de bal richting Benson, Maar Van der Heijden zit daar goed tussen. Corrigeert Prima die. Die centrale verdediger daarvan, Vitesse, in de eerste helft wat ongelukkige momenten. Maar in de tweede helft toch goed hersteld. En het feest, het feest hier in Zwolle wordt natuurlijk gevierd in het bom- en bomvolle uitvak. Achter het doel van Diederik Boer. 1-2 is de stand hier in Zwolle. We zitten in de extra tijd. En Liesveld geeft nog één keer een vrije trap op de helft. Van Vitesse aan Peck Zwolle, Een aantal meters over de middenlijn. Natuurlijk wordt er wat gesmokkeld. Van der Werf gooit die bal nog een aantal meters naar voren. En alle spelers van Vitesse staan daar nu op de eigen helft. Aanwijzingen van Peter Bos, aanwijzingen van Veldhuizen. Die zojuist tegen Geel opliep vanwege tijdrekken. De bal wordt hoog gespeeld. En gekopt door Broerse. Dan gaat de bal over de achterlijn. En dan levert dat dus Vitesse weer wat seconden winst op. Drie minuten extra zie ik nu zijn erbij gekomen. En die drie minuten en ook twintig seconden zitten erop. En dat betekent dat Liesveld de bal gaat halen. En dat betekent nee, dat Vitesse wint verslaat in de slotfase. Pek met 1-2 door een doelpunt van Patrick van Anold. U begrijpt dat het inmiddels bij Heerenveen-Roda rust is. Ruststand 1-1. Frank Wieluid keek naar RKC Groningen. Ja, daar is het 1-1 gebleven uiteindelijk. RKC durfde met 11 tegen de 10 van Groningen uiteindelijk wel aan te vallen. En kreeg ook Legio-kansen, ook na die 1-1, een penalty van Snow... En uh, daarna nog een bal van Guano tegen de palen. Een schot uit de draai van Schep. Net naastgetikt. Goed uh, reddingswerk daarvan. Uh, Bizot in de goal bij Groningen. En aan de andere kant was het bij Groningen vooral rennen, vliegwerk. Probeer op de counter nog wat te doen. Eén keer leek Kiefdebel dan nog succesvol uit te kunnen worden. Maar hij moest de bal uit de lucht plukken in één keer, vol risico. Joep de bal hoog over de goal van Van Dijk bij RKC 1. En dus houdt RKC uiteindelijk slechts één puntje over aan deze wedstrijd tegen Groningen. Maar eigenlijk geldt dat andersom natuurlijk ook. Slechts één punt voor Groningen dankzij die rode kaart van Hatenboer. Ik heb nog een herhaling gezien. Uiteindelijk kunnen we wel stellen dat die rode kaart voor Groningen terecht was. Maar dat RKC pas daarna echt durfde te voetvallen... dat levert uiteindelijk dus één punt op. Geen Waalwijk voor beide. 1-1 de eindstand. Drie wedstrijden van vanavond zitten erop. AZ-NAC 3-0. Peksvolle vitesse 1-2, een winnende goalpas in de slotfase. RKC Groningen eindigde in 1-1. En het is rust bij de late wedstrijd Heerenveen-Roda 1-1. Dag 2 van, uh, van de Europese kampioenschappen Shorttrack in Dresden was de dag van de 500 meter. Hoofdrollen waren er voor Schinkie Knecht en Freek van der Wart. De een boekte sportief succes, de ander bleek een bikkel. Een reportage van Edwin Cornelissen het zou wel eens de dag kunnen worden van Shinky Knecht. Deze 500 meter dag in Dresden. Hoewel aan het begin van de dag zag het er eigenlijk niet zo uit. Want pech. Uh, mijn punt van mijn schaatsen was afgebroken. Bij een proefstartje brak die af. Waarschijnlijk heeft er al, uh, had ik al eens een keer een tik gekregen doordat er een heel klein scheurtje zat of iets dergelijks. Maar uh, dat, dat soort dingen gebeuren uh, en dat hoort bij de sport. En ik heb uh, gewoon goed reservemateriaal bij me en dat wordt dan even. Er onderstroeft en dan gaan we er weer voor. En dan gaat het erom vandaag niet alleen om een goede klassering op het EK, maar ook om uh, Olympische kwalificatie. Want Will O'Reilly van de Schaatsbond, hoe zit dat precies? Nou, uh, hij kan uh, een extra kwalificatie verdienen. Aan de hand, uh, naar aanleiding van dat hij was geblesseerd bij World Cup 1 en 2. Uh, uiteraard kon hij helemaal niet starten. World Cup uh, 3 en 4, dus de kwalificatietoernooien. ...hebben we bewust gekozen om niet hem te laten starten op de 500... ...om zo'n veel mogelijk herstel aan de knie te laten plaatsen. Dus uh, NOC heeft nu uh, zeg maar toestemming gegeven om, uh, als hij bij de eerste, uh, in de halffinale uh, eindigt uh, op de 500 meter... ...dat we nog een uh, kwalificatie uh, gekwalificeerde rijder, kan ik beter noemen, uh, hebben voor de, voor de speler. Nou, daar gaan we dan. De eerste voorrond dus. Sinky Knecht als eerste door. Dan de Heats. Opnieuw succes voor Sinky Knecht. Maar in de Heats slaat wel het noodlot toe voor een ploegenoot van hem, Freek van der Wart. Want wat gebeurt er? Hij wordt ten val gebracht, krijgt een Oekraïno op zich... En grijpt naar zijn schouder. We hebben een déjà vu aan het NK eerder deze maand. Toen ging de schouder van Freek van der Wart uit de kom. Werd hij weer gezet. En wonder boven wonder kon hij mee naar het EK. Nu strompelt hij van het ijs af. Met de hand aan de schouder. Gaat op een bankje zitten. Daar is de arts. Daar is de fysio. De schouder weer gezet. En dan lopen we eens door de katakombe komen we Freek van der waar tegen met een Mitella om de arm. Einde toernooi zou je zeggen. Ja, hoe is het? Het voelt hetzelfde als uh, twee weken geleden op het eerste ogenblik. Dus ja, het is natuurlijk nog maar net gebe gebeurd. Maar uh, dus ik heb alle hoop dat, het weer, uh, dat ik volgende week weer gewoon kan trainen en uh, mijn voorbereiding richting Sochi kan doen. Ja, uh, je staat er eigenlijk vrij ontspannen bij. Want uh, ja, je, je, als je dat zo eerst ziet, dan denk je van jeetje, dat kan wel eens heel heftig zijn. Ja, dat voelt het wel ook en er gaan ook allerlei emoties door me heen, maar uh, ja, dat, dat, dat is nu allemaal uh, speculeren in mijn hoofd en dat heeft uh, ja, niet zoveel zin. Ik moet, het moet weer tijd hebben en dat, uh, ja, dat heb ik eigenlijk niet zoveel, maar uh, het heeft wel tijd nodig. Precies, want uh, ja, hoe nu verder? Dit toernooi dat is natuurlijk gelijk einde nu. Uh, weet ik nog niet, moet ik nog overleggen, moet ik nog zien hoe het, uh, erin, hoe het, uh, hoe het gaat en dan uh, zien we het wel. Het toernooi gaat ondertussen door. De kwartfinale is belangrijk voor Shinky Knecht. Als hij deze overleeft en doorgaat naar de halve finales, dan is een Olympische kwalificatie een feit. De laatste ronde, de tweede plaats, die kan hem toch niet meer ontgaan. Shinky Knecht balt zijn vuist en weet dat de Olympische kwalificatie een feit is. Ja, natuurlijk, dat, dat speelt wel mee. Ja, het dus niet zo dat, dat, dat, dat daar de druk echt op lag. Ik, ging gewoon, ik wou gewoon hoog eindigen vandaag en... Uh... Ja, dat er dan een, kwa een Olympische kwalificatie bij, uh, bij komt kijken, dat is natuurlijk gewoon mooi meegenomen. Ja, ja precies, want uh, je moest halve finales halen, maar ja, je weet, iedere race in het short track kan er wat gebeuren. Nee, tuurlijk. Ik had gewoon een, zeg, een zware half, uh, kwartfinale. Die kwartfinale was niet, een, uh, ja, niet echt een makkelijke, maar uh, ik denk dat ik gewoon uh, goed gereden heb in die kwartfinale. En uh, ja, gewoon uh, puur klasse steeds doorgaan en geen toevoeging of dat soort dingen bij hebben komen kijken. En, uh, dat heb ik ook het liefst. Maar dat brengt ons meteen bij een praktisch probleem. Want er zijn nu vier Nederlandse rijders die zich gekwalificeerd hebben voor de Olympische 500 meter. Niels Kerstold, Freek van der Wart, Shinky Knecht en Daan Brilsma. Dus is het aan uh, Arie Koops en ons coach Jeroen Otter en Will Riley om uiteindelijk een keuze te maken. Over de oplossing zullen we de komende dagen en weken rustig na gaan denken. We hebben uh, Daan die terugkomt van een uh, ziekte... Uh, we hebben Freek, uh, die nu gevallen is. Dus er wordt gekeken naar fitheid, naar vorm ook? Uh, allebei, natuurlijk. Uh, en dat betekent dat we de komende weken, want uiteindelijk mag je drie mensen uh, op een briefje schrijven voor de Olympische Spelen. Inclusief daarna ook straks, of dan, dan komt er nog een reserve bij. Dus je kunt ook tot op het laatste moment daarmee wachten. Dus daarvoor hebben we nog wel even tijd. Wat volgt in Dresden is de finale. Die is de finale. Sjinkie Knecht eindigt daarin uiteindelijk als tweede. Ja, ik stond op positie 4, want mijn halve finale was niet heel snel. En, uh, ja, door, door, door uh, kom je op positie 4, maar ik denk dat ik gewoon uh, goed rustig ben gebleven in die, uh, in die finale. En, uh, ja, in 4,5 ronde opwerken naar positie 2, dat is, uh, is denk ik gewoon een, uh, een goede finale. Ja. Uh, Olympische kwalificatie afgedwongen, tweede geworden op de 500 meter en derde in het algemeen klassement. Ik zeg, het een mooie dag voor Sjinkie Knecht. Ja, ik denk dat het gewoon een goede dag was vandaag. En dan gonst het gerucht al rond in de arena. Freek van der Wart, zou die toch mee gaan rijden in de halve finale van de relay? Ja, dat doet hij. En hij helpt Nederland naar een plek in de finale van morgen. Ongelooflijk verhaal. Eerder op de dag de schouder uit te kom en dan gewoon weer mee rijden. Ja, het is gewoon gaan, hè. Shorttrack instinct. Gewoon gaan. En uh, er is geen weg terug. Maar dan komt er een relay aan. En uh, als je nou ergens je schouder mee belast, zou je zeggen, bij het short dat is met dat duwwerk van de relay. Ja, mooi hè. Maar uh, nee, ik, uh, ik heb testjes gedaan in de kleedkamer met bewegelijkheid en het ja, voelde eigenlijk best wel, best wel goed. En in de wedstrijd? In de wedstrijd uh, kon ik gewoon uh, duwen, en, uh, maar ik moet wel voorzichtig zijn. Want de laatste duw deed ik eigenlijk iets te hard en iets te wild en dan komt er wel uh, pijn bij. Maar uh, ja, die andere zes die, uh, die gingen gewoon goed. Nou, het was mijn dagje weer wel hè. Ja, altijd wat te beleven hier. Edwin Cornelissen maakte deze bijdrage van de Europese kampioenschappen... short trek in Dresden. De Nederlandse vrouwen hebben zich geplaatst... voor het EK van komende zomer in Budapest. Oranje won vanavond ook de derde wedstrijd van het kwalificatietoernooi. In Gouda werd de enige serieuze tegenstander in de groep... Groot-Brittannië, met 13-7 verslagen. En de bondscoach Arno Haverga was na afloop een tevreden man. Deze wedstrijd vandaag vond ik uh, nou, niet sprankelend, maar goed genoeg om, uh, om gemakkelijk zelfs de kwalificatie af te dwingen. En, uh... De 13-7 uitslag, uh, ik denk dat wij beter waren dan die uitslag. En het, het doet mij goed om te zien dat wij dat niveau uh, aanzienlijk ontstegen tegen zijn van Groot-Brittannië. Eindelijk een echte tegenstander hè, op dit toernooi. Ja, ja, ja, ja het is uiteindelijk 13-7. Dat had voor mij wel even meer moeten zijn. Maar dit was de meest serieuze, dit toernooi inderdaad. En uh, ja, die andere morgen moeten we nog Oekraïne, uh, dat maakt me niet zo druk om. Nee, vandaag uh, ja, de score had hoger moeten uitvallen, vind je? Ja, vind ik wel. Als je kijkt naar uh, de laatste periode, daar, uh, we wilden ook echt dat goed afsluiten. En, uh, en uh, nou ja, die uitslag gewoon groter maken om te laten zien dat we dat uh, nou ja, op een goede manier kunnen afronden. Alleen dat doen we dan niet. En daar waal ik dan een beetje van dat we daar toch uiteindelijk iets te gemakzuchtig in de afronding zijn. En uh, ja, gewoon drie, vier goede kansen om een goal missen. Over je het hele toernooi, is, uh, heb je veel uh, geleerd over je ploeg? Nou ja, dat valt een beetje lastig te zeggen als je kijkt naar de, de twee voorgaande wedstrijden. Wat wel goed is om te merken dat je gewoon, je, ik zie echt een ploeg. En dat vind ik heel leuk en dat is heel positief als je kijkt naar, naar de ontwikkeling van deze ploeg. Want daar zit wel ook onze kracht, dat we echt als team kunnen opereren. Ja, en vandaag een mooi voorbeeld, we zijn eigenlijk vrij vroeg in het zwembad. En waar normaal daar twee, drie speelsters staan, daar drie, vier, dan staan ze nou met z'n allen bij elkaar als een team. En ja, dat doet me goed om te zien, zonder dat er afspraken over gemaakt zijn. Dan ja, ben ik daar wel zeer tevreden over. Het was je eerste toernooi als bondscoach, het eerste toernooi waarbij er echt wat op het spel stond bedoel ik dan, en hoe is dat bevallen? Ja, ja we zijn gekwalificeerd, dus goed. <laughs> maar nee, goed bevallen, ja. en het is niet in Gouda, het is fantastisch georganiseerd, het is echt een gaaf toernooi, en dus het is voor mij een heel mooie start om, uh, om hier te starten. Nou, kwalificatie, daar maak ik me eigenlijk vooraf niet zo heel druk om, maar uh, het is een mooie ambiance om, uh, om uh, te starten als bondscoach. Zeg maar. Geplaatst voor het EK, dat is uh, in juli pas ja. in Budapest. Ja. De technische staf wordt ook nog wat uitgebreid voor die tijd? Ja, die wordt uitgebreid. Ik hoop er op korte termijn meer duidelijkheid over te hebben. Maar uh, die, uh, er komt zeer binnenkort uh, hopelijk een assistentcoach bij. Ja, want dat is wel nodig. Nou, heel prettig, ja. Dat zeker. Dan hoef je niet meer alles alleen te doen. Hoe bedoel je dat? Dat is wel nodig. Nee, maar dan hoef je ja, niet meer alles alleen te doen. Nee, maar het is fijn als je gewoon dat samen op kan pakken. En, uh, ja, het is gewoon uh, prettig om je wedstrijden voor te bereiden. gezamenlijk Je training voor te bereiden. Je training gezamenlijk te doen. Je kan veel meer differentiëren in je training. En specialiseren. Dus daar uh, dat kijk ik naar uit. En dat zei Arno Havengaard, de bondscoach van de Nederlandse Waterpolo Vrouwen tegen Bof van der Tak. klepten over, over cocaïne. Heerenveen Roda, Arman. Drie minuutjes bezig in de tweede helft in een wedstrijd waar je eigenlijk geen idee hebt welke kant het op gaat. Het is nu nog in evenwicht bij een 1-1 stand. Heerenveen lijkt iets beter uit de kleedkamer te zijn gekomen dan de gasten uit Kerkrade. Leverde net een hele goede mogelijkheid op voor Luciano's slagweer Na een uh, goede actie over de linkerkant van uh, Baccia Cagolo die de bal uh, aflegde. Luik schoot de bal toen uh, op zijn eigen keeper Kuto. En uit de kluts was het slagweer die uh, in het meter gebied zomaar kon schieten. Maar Kuto uh, kon daar nog uh, goed uh, redding op brengen. Een van de weinige echte kansen eigenlijk die Heerenveen naast dat doelpunt van Ziyeco in de elfde minuut gemaakt in deze wedstrijd heeft gekregen. Roda heeft nu voor het eerst eigenlijk de bal uh, in de tweede helft met Nemeth. Maar die verspeelt de bal al snel aan Herenveen Dat er nu misschien uit kan komen via Van der Berg op het middenveld. En die zoekt dan naar de rechterkant. Gaat naar de rechterkant waar Slagveer staat. Slagveer. Die gaat, krijgt te maken met Montijn. probeert langsgaan. Slagveer trekt naar binnen. Geeft dan de voorzet of Finn Bogason, Maar die kan er niet aankomen. Finn Bogasson, die we nog niet echt veel gezien hebben in deze wedstrijd. Nou weet je het met hem natuurlijk ook nooit, de IJslandse spits. Want hij kan een wedstrijd verschrikkelijk slecht spelen. En dan toch twee of drie inschieten. Maar goed, dat heeft hij in deze wedstrijd nog niet gedaan. Hij kreeg wel één kleine mogelijkheid in de eerste helft. Maar door goed verdedigingswerk van Roda kon hij daar niet vol uithalen. En ging die bal er niet in dus. Fim Bogason die er al 17 in heeft liggen in de Eredivisie. Heerenveen neemt nu de bal over van Roda op het middenveld met Van der Berg. Die dan gaat schieten en die schiet voorlangs. Wat een goed schot zeg. Van die Heerenveen middenvelder. Het is Basadjugorje niet van de berg. Die de bal oppikte. En vanaf een meter of 25 de bal. Een paar meter naast de goal van Kuto schoot. Die Basajogolo bevalt me wel. Dat is de gevaarlijkste aanvaller eigenlijk. Aan de kant van Heerenveen. Ik zag in de slotfase van de eerste helft nog een heerlijk schot van die jonge aanvaller. Die maar af de rand van het 16 meter gebied de bal geplaatst. In de kruising probeerde te schieten. Maar die bal ging een metertje over. Nou niet eens. Hij belandde nog net op het dak van het doel zelf En nu dus weer een aardig schot van die jonge Bilal Basajogolo. Heerenveen dat nu weer de bal heeft. Speelt beter in de eerste vijf minuten van de tweede helft. dan Rode JC, Rode dat er nu hoopt uit te komen met Sucuwin. Maar die levert al snel weer in bij Koem. Dan naar de linkerkant. Opnieuw naar Basia Djogole, Die het maken krijgt met Dijkhuis. Die het heel lastig heeft hoor. Met die jonge aanvallen. Basia Djogole gaat er dan weer langs. Geest de voorzet. Maar die bal wordt dan tot hoekschop verwerkt door Kees Luix. De tweede hoekschoppas in deze wedstrijd voor Heerenveen. Die ook genomen gaat worden door Basha Djokolle. Heeft dat snel gedaan. Nee hij laat het toch even over. Aan Hakim Ziyech is dat volgens mij de man met de fijne trap natuurlijk. De maken in deze wedstrijd voor Herenveen. Terwijl Van Boekel even een goed gesprek daaraan knoopt. Met iemand van Rode JC. Volgens mij heeft hij wat gezien. Ik denk dat het Hupperts is. Waar Van Boekel even mee praat. Hupperts die volgens mij wat last heeft. Die ook het veld dan denk ik verlaat. Daar even de achterlijn overloopt. Maar goed Hoekschop. Die blijft staan voor SC Heerenveen die mag ook genomen gaan worden. Hoewel Van Boekel die loopt nu toch weer even naar uh, Huppert toe. Nee, die bal mag toch genomen worden nu. Van uh, Ziek komt die bal ook op Wiens hoofd belandt Die vindt welke zo kan die koppen? Nee, niemand kan koppen. Want die bal is over de achterlijn geweest, vindt Paul Van Boekel. Vindt zijn grensrechter althans, waardoor er een doeltrap... Genomen mag worden door Filip uh, Courto, de doelman uh, van Roda. En dan uh, misschien kan de Roda een kindje gaan aanvallen in die tweede helft. Want dat heeft hij tot nu toe nog niet echt gedaan in die eerste zes minuten. Het staat wel nog altijd in het Al Stadion 1-1. Een bijzondere deal met een Nederlands tintje in de Formule 1. Het Rijswijkse bedrijf Eidenix Motorsport gaat de komende seizoenen samenwerken met het Lotus-team. Eidenix gaat het Formule 1-team voorzien van een speciale outfit: namelijk kleding die beschermt tegen oververhitting. Niet alleen de coureurs, alle teamleden op het circuit krijgen coole spullen: zoals vesten, shirts en petjes. Een reportage van Louis Dekker. Wat zit er allemaal in de rugzak? Daar zitten shirts in, allerlei soorten verschillende producten. Spullen die nat moeten worden. Zal ik de camera aanzetten dan? Ja, zet de camera aan en dan ga ik hem activeren. Activeren? Activeren met water. Dus is gewoon een plas water erop laten vallen, toch? Gewoon een plas water erop laten vallen. Ongeveer het shirt, pakken, ongeveer 400 milliliter. Overtollig water knijp ik eruit. Ik wring niet. Want er zit speciale techniek in de vlies en dan zou je de techniek geen plezier mee doen. Rob Lauwers, u kreeg een mailtje van het Lotus Formule 1 team. Dat is nu al het mooiste mailtje in de inbox hè, van heel 2014. Ja, dat is inderdaad. Een deal voor drie jaar. Een deal voor drie jaar waarin wij als technische partner gaan samenwerken met Lotus. Want laten we vooral niet denken dat dit een sponsordeal is waar u met geld schuift. Nee, zeker niet. Wij willen kennis delen en wij willen kennis vergaren. Is dat ook nodig, dat gewapper? Ja, want daar activeer je de nanotechnologie mee, waardoor die, uh, het water beter verdeelt. Het voelt een beetje als Lycra, wat je ook met boksershorts hebt, die heel snel drogen. En dat doet het shirt in het principe ook. Dus nu voelt het een beetje aan als een koude handdoek. En dan gaat er ongeveer 20 uur overheen voor dat 400 ml water uit het shirt is. Dus, dus hij beschermt je voor 20 uur. Ach, een Grand Prix duurt maar een uur of anderhalve. Precies. Maar het is niet alleen voor de Grand Prix. Het is veel interessanter om het s morgens bij opstaan aan te trekken, zodat het lichaam heel de hele dag onder de juiste temperatuur werkt. Want wat het shirt doet, is je lichaamstemperatuur continu op 37 graden houden. Ja, ik ga hem niet aandoen hoor. Het is winter. <laughs> Ja, het is uh, hier winter, ja. Maar ja, ik uh, bedoel, uh, Australië open is aan de andere kant van de wereld. En daar hebben ze een probleem met temperaturen. Daar vallen tennissers om. Exact, boven 40 graden. Niet meer uh, spelen. Ja, daar scoren we molen. Heeft u eigenlijk al proefkonijnen? Uh, ja, we zijn op dit moment aan het testen met Tom Coronel uh, in Dakar. Natuurlijk een van de grootste rally's van de wereld, één keer per jaar. Bloedheet. Bloedheet. Ik heb zijn nummer. Ik zeg bellen. Nee, whatsappen. Oh, ja, whatsappen. Ha, Tom. Ik hoor dat jij met een Identic shirt in Latijns-Amerika rondloopt. Heb je het lekker koel? Cool? Groeten, Louis. Ik ben benieuwd. Het is wel een snelle jongen. Hè? Ja, en, en die telefoon die zit aan zijn hand vast. Uh, waarom heeft u de Formule 1 gekozen als springplank? Ik heb hulp nodig van de beste van de beste... om te zorgen dat ik de beste line-up krijg met autosport gerelateerde kleding. Want het product moet zich gaan bewijzen, het moet een plek gaan veroveren. En nu gaan we dus effectief uh, heel het jaar werken met deze materialen. En we hopen natuurlijk dat gedurende het seizoen duidelijk wordt... dat als je het hele team op deze manier benadert... dat je daar ook uh, qua pitstop tijd gewoon een, uh, een heel ander team van gaat krijgen. Misschien gaat het dan wel een tiende van een seconde sneller. Dat zou zo maar kunnen. Daar gaat het om hè, in de ja, Formule 1. daar gaat het echt om in de Formule 1. Is dat ook niet meteen uw tegenstander? Dat een coureur misschien zegt, ja zo'n vest... Dat zit niet lekker, dat zit me in de weg. Sporters zijn eigen wijze. Ja, dat zijn ze inderdaad. Maar wat wij aan hebben kunnen tonen... is dat het prestatiewerhogend werkt. Ik denk als een sporter zijn prestaties wil verhogen... en hulpmiddelen kan vinden in dit soort vormen... dat het uh, ja, een hele makkelijke stap zal zijn voor die uh, topsporter. Ha, daar is Tom. Ja, leuk. Even kijken... Klik. Ja, Tom Cornel hier tijdens uh, de Dakar Rally. Het is hier ongehoord heet. Uh, het kan zelfs uh, dik boven de 40 graden komen. En het mooie is iedereen om me heen. Zie ik zwaar zweten. Maar bij mij blijft het toch uh, lekker koel. Cool. Wat je s ochtends even doet, eventjes water over het vest heen. Draag het onder mijn t-shirt. Je ziet het ook niet op televisie. <laughs> Hij heeft uh, 1 minuut en 20 seconden volgeklet, zie ik. Dat is niet normaal, hè? Die man die wil ook alleen maar praten. Die voelt zich natuurlijk eenzaam in Zuid-Amerika. Heeft u me nou flink moeten betalen om zo positief te zijn? Nee, nee, nee I, I get by with a little help from my friends. En ik blijf de hele dag lekker fris. En het mooie is dat ik tegen iedereen zeg... jongens, raak mijn borst eens aan. En op het moment zegt ze... nee, nee, nee, niet zo raar. Ik zeg, voel maar, voel maar. En zegt ze, hé, dat is helemaal koud. Dat klopt. Briljant. U hoorde een reportage van Louis Dekker. Heerveen, Rode was 1-1 uh, nog steeds, Arman? Het was 1-1 en is 1-1, maar het is wachten op die goal van Herenveen, Want die ploeg speelt veel beter in de openingsfase van de tweede helft dan Roda. En Herenveen speelt eigenlijk ook beter dan het in de hele eerste helft heeft gedaan. Maar eerst even deze aanval van Roda afwachten via Nemet die dan verlengt op Hupperts. Maar als Koen daar gewoon rustig verdedigt... dan moet dat geen probleem opleveren voor Heerenveen. En dat is inderdaad ook niet zo. Want Heerenveen kan gewoon beginnen aan een nieuwe aanval. Heerenveen dat net en ook een enorme kans krijgt... via Finn Bogasson, die alleen op Kuto afging. Maar die bal was net te hard. En dan denk je, Kuto moet die bal toch gewoon hebben. Maar dat deed Kuto niet goed. Waardoor hij de bal losliet en Finn Bogasson de herkansing kreeg. En uh, Kuto was het goal uit en kon de slag veren. En... Uh, bassetje Golem nog op goal schieten. Maar goed, die bal ging er niet in. Even nu Heerenveen weer bekijken. Maar dat levert uh, niks op. Nee, Kuto die, uh, was zo verse goal uit dat er opeens vier uh, aanvallers in het 16 meter gebied uh, stonden En de doelman van Roda ver weg te vinden was. En daar had Heerenveen misschien uh, wat meer uit kunnen halen. Maar goed, dat uh, gebeurde dus niet. Waardoor het hier nog altijd 1-1 uh, staat. Overtreding nu uh, gemaakt door uh, middenvelder De Roon. Van Heerenveen op Mitchell Donald. Waardoor Roda een vrije trap mag gaan nemen. Halverwege de helft van Heerenveen heeft dat snel gedaan. Nu met Hubberts aan de rechterkant. Hubberts die te maken krijgt met Koem. Hubberts die breed speelt op Soetsuwien. Soetsuwien probeert dan neemheid te bereiken. Maar er zit zomer tussen. Heerenveen kan dan denk ik wel uitverdedigen. Dat lukt inderdaad. Via Joey van den Berg. Die dan wel te maken krijgt met twee Roda spelers. daaruit komt. Van den Berg dan de bal terugkrijgt Ook van Basadjogorle die nu weg is aan de linkerkant. En dan veel ruimte opeens. Als er een overtreding gemaakt wordt, nee, want Basadjagolo mag door. Dijkhuis die trok even aan zijn shirt. Maar dan wordt er wel gefloten voor een overtreding nu gemaakt door Basadjagolo... op een speler van Roda JC op Kees Luiks. Waardoor Roda nu de vrije trap mag nemen. Heeft dat gedaan rond de middenlijn met Kali. Rechterkant nu Hupperts. Hupperts met aan de zijlijn nu de bal speelt even breed op Kali. Roda probeert de bal even rustig rond te spelen. Is ook wel nodig, omdat de ploeg het moeilijk heeft... in het eerste kwartier van die uh, tweede helft. En uh, Roda, dat heeft nu nog altijd de bal. Misschien kunnen ze dan eens gaan beginnen aan de avond. We gaan het zien met bijna 60 minuten op de klok... en de 1-1 tussenstand in het Avalenza-stadion. Het is bijna 10 uur. Wij gaan naar het nieuws met Juri Stubenitski. Ik heb de eerste Merel. Hegemus. Twee pimpels. Dit is het weekend van de nationale tuinvogeltelling. En vroege vogels houden de tussenstanden bij. Nog een wereld. We zijn live op het hoofdkantoor van Vogelbescherming en vullen drie uren met duizenden vogels. Met live tellers, watervogeltellers, stadsvogeltellers, boomvogeltellers in Afrika, zeevogeltellers 10 kilometer uit de kust en heel veel tuinvogeltellers. Hé, hey, twee groenlingen op de petbol. En een Koolmees. Morgenochtend van 7 tot 10. Turkse tortel, Nog, Nog vroegere gevogels. En via Huismussen Radio 1. Het nieuws van alle kanten.